2 uur, Dick de ik met het NOS journaal. In Brussel begint rond deze tijd een demonstratie tegen de politieke impasse in België. Er is na zeven maanden nog steeds geen nieuwe regering en het ziet er niet naar uit dat dat nu snel zal gebeuren. De betogers noemen het een schande dat politici nog steeds geen compromissen willen sluiten. Volgens hen zetten de politieke partijen daarmee de toekomst van de Belgische jeugd op het spel. Enkele studenten hadden op sociaal netwerksite Facebook opgeroepen tot het protest. Ruim 20.000 mensen hebben laten weten dat ze vandaag naar Brussel willen komen om te demonstreren. De Israëlische aanval op een hulpconvoy voor de Gazastrook vorig jaar mei was legaal. Dat is de conclusie van een Israëlische commissie die onderzoek heeft gedaan in opdracht van de regering. Ook de blokkade van de Gazastrook is volgens de commissie niet in strijd met het internationale recht. De Verenigde Naties concludeerden vorig jaar na een onderzoek juist dat de Israëlische commando's buitenproportioneel veel geweld hebben gebruikt bij de bestorming. Een konvooi schepen met hulpgoederen wilde vorig jaar de Israëlische blokkade van Gaza doorbreken, maar werd onderschept door de Israëlische marine. Bij de bestorming van een van de schepen en de gevechten die daarop volgden kwamen negen Turkse activisten om het leven. De aanval leidde wereldwijd tot veel kritiek. De Egyptische regering zegt dat een radicale Palestijnse groepering... de aanslag heeft gepleegd op een koptische kerk in Egypte. Bij die zelfmoordaanslag op Nieuwjaarsdag in Alexandrië kwamen 23 koptische christenen om het leven. Het spoor leidt volgens de Egyptische regering... naar een groepering in de gaza die banden heeft met Al-Qaeda. Die groepering wijst de beschuldiging van de hand. De bloedigste aanslag in tien jaar in Egypte is door niemand opgeëist. Meteen na de aanslag gingen in het hele land christenen de straat op om te demonstreren tegen de regering. Ze vinden dat ze onvoldoende worden beschermd tegen radicale moslims. Het weer dan nog, zwaar bewolkt en af en toe wat lichte regen. Temperatuur 4 graden in het oosten en een graad of 7 in het westen. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ABV Verkeersinformatie. Een korte file op de A1 na een ongeluk van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Meer en Bussum 2 kilometer. Maar de weg is vrij en de file begint alweer op te lossen.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 2 uur langs de Bij zondagmiddag. Utrecht Ajax stond op 2-0. Ronald van der Geer. Dat is nog altijd de stand hier te zien is op het bord van. Met nog een, ja, iets meer dan een kwartier te spelen. En dringt Ajax dan echt aan? Nee, niet echt. Een schot van Eriksen gezien. Waar vorm dan wel de meeste moeite mee had. Maar uiteindelijk die bal wel kon keren. En Ajax heeft gewisseld. ziet niet, is er alweer uit. Heeft zich verstapt. Hij is vervangen door Usbilic. En Anita is gekomen voor ABC Leo. De wissels zijn op. En nu moeten deze mensen het gaan doen. Utrecht countert en Ajax valt aan. Maar de overtuiging zit recht bij FC Utrecht. Dat bij 2-0 voor staat. Verder zometeen om half drie. VVV PSV. Twente en Roda JC tegen Excelsior. We zijn natuurlijk bij het schaatsen, waar zo direct de 500 meter, de tweede 500 meter van de WK sprint mannen gaat beginnen, maar we zijn natuurlijk ook in hoge rijden, veldrijden om de wereldbeker gaat die naar een Nederlandse vrouw, Gio Lippens? Ik denk het wel hoor, want Sanne van Paasen rijdt op dit moment op de vierde plek. Weliswaar met een achterstand van 40 seconden op de Leidster in de wedstrijd, Katie Compton. Maar als ze die vierde plek vasthoudt, is er niets aan de hand voor Sanne van Paasen. Dan behoudt zij gewoon dat witte tricot van de wereldbeker. En dan mag ze hem straks definitief aantrekken als winnares van die wereldbeker. Compton dus aan de leiding. Dan een flink gat met Koep van Hakel en Vos. 23 seconden en daarachter Sanne van Paasen. Een beetje uit de jaren 80 voor Jackie Graham Breaking Away. We gaan weer naar Utrecht tegen Ajax Ronald van der Geer. Hoe lang is het eigenlijk nog? Nog een minuutje of twaalf en dan zal er uh, nog nodig aan extra tijd bijgetrokken worden door uh, Ruud Bos. En nog altijd dus die 2-0 voorsprong voor FC Utrecht. Beide doelpunten gemaakt in de eerste helft in een tijdsbestek van uh, drie minuten door Edouard Duplan. En Ajax, het uh, combineert nu wel. Er vallen natuurlijk wel wat, uh, wat ruimtes omdat uh, Utrecht uh, ja, het pijpje dreigt zo langzamerhand leeg te geraken. Men kan niet meer zo compact spelen als dat men dat gedaan heeft. En Ajax met uh, die nieuwe inbreng onder meer is die Eusbilic van Anita. En uh, ja, nou, op die manier probeert men wel te combineren. En dit is misschien ook wel weer meer het spel dat Frank de Boer wil zien. Maar of het nou echt doeltreffend is? Nee, dat niet. Want Fordham is eigenlijk nauwelijks getest in de laatste minuut. En Utrecht houdt stand. Het piept en het kraakt af en toe. Maar tot nu toe kan de ploeg van Ton du Châtelet terugkijken op een prima duel. Gaat nu wel zo gewisseld worden bij FC Utrecht. Eerste wissel trouwens. Evert Brouwers komt in het veld. En wie gaat er dan naar de kant? De mensen hebben het al gezien. Het is Frank de Mouze. Hij heeft gesleurd, hij heeft getrokken. Hij heeft zijn uiterste best gedaan. ...waarin de punt van de aanval is heel dichtbij een goal geweest. Stekelenburg moest van dichtbij redden. En hij kopte een voorzet van Strootman... ...buiten bereik van Stekelenburg op de paal. Een doelpunt zat er niet in, maar zijn bijdrage is dik en groot. In deze wedstrijd dus tegen Ajax. En weer lijkt Ajax dus donderspit te gaan delven... ...in een wedstrijd in de Domstad. Zoals gezegd, voor seizoen 2-0, toen rood voor Anita. En in dit seizoen was het 2-1 in Amsterdam. En zo wordt Utrecht langs zeker naar voor ...de Amsterdammers, Sulemani terug naar Blind. Blind dan... Naar Alderwereld. Die staat in de as van het veld. Speelt Vertongen aan. Ook in de as. Iets naar voren. Maar dan gaat Utrecht toch weer afjagen. En gaat de banden van de wiel. Op de middenlijn. Rechterkant. Wie kan er aangespeeld worden? Ja, Eusbilic is er daar wel. En Eusbilic draait dan om en gaat beginnen aan een solo. Eerste man voorbij. Tweede man voorbij. Maar de derde die hij dan tegenkomt die is Kevin Strootman. Maakt dus een thuisdebutie van Sparta overgekomen. Middenvelder vormt een blok met Silberbauer. En dat is een blok waar de Chatinier best trots op kan zijn. Want uh, dit, is, uh, ja, dit zijn de aanjagers. Dit zijn zeg maar de motoren van de ploeg. En uh, dat is uh, prima gegaan in deze wedstrijd. Utrecht heeft ingegooid. Maar is de bal weer kwijt aan Ajax. Dus de laatste tien minuten gaat jagen op een treffer. Het is voorlopig nog 2-0 voor FC Utrecht. De vrouw op weg naar de finish in Hogerheide. Geo Lippens. De wedstrijd is beslist. Catherine Compton gaat de wedstrijd hier winnen. Is toch knap van die Amerikaanse vijf wereldbekerwedstrijden gereden dit jaar. Alle vijf gewonnen in Ergelen, Kokzijde, Kalmthoud, Heus de Zolder... en nu dan in Hogerheide. Daar was ze de beste. Twee wedstrijden was ze er niet bij Pilsen en Pontchateau... en daarom wint ze de wereldbeker niet. Want die wereldbeker die gaat, zoals het er nu naar uitziet... gewoon naar een jonge Nederlandse, naar Sanne van Pasen. We zeggen het maar iedere keer weer. De nummer drie van Nederland. Achter Marianne Vos en Daphne van der Brand. maar nu... ...staat ze dan straks toch bovenop dat podium... bovenop het bovenste treetje als winnares van de Wereldbeker. Achter komt een mooi gevecht tussen Hanka Koepvernagel en Marianne Vos. Hanka Koepvernagel heeft dat gevecht in haar voordeel beslist. Zij liep weg op het moment dat ze dat kon met haar lange benen. Vos moest achtervolgen en die rijdt nu op de derde plek. En ik kijk nu de weg af en zie daar in de verte de Amerikaanse komen... ...die nu al juicht, nu al de hand omhoog steekt... ...en blij is met de overwinning hier in Hoogrijden. Het is wel een mooi visitekaart dat ze afgeeft als je kijkt naar het wereldkampioenschap... Volgende week in uh, Duitsland, in Zankt-Wendel. Want daar is ze toch echt wel een van de grote favorieten voor de wereldtitel bij de vrouwen. Vos gaat het daar nog moeilijk krijgen hoor. Niet alleen met Catherine Compton, maar ook met de vrouw die nu op de tweede plek eindigt. En die toch heel even een psychologisch tikje uitdeelt aan de Nederlandse favorieten aan Marianne Vos. Want uh, hier wordt Koep van Hagel tweede op 16 seconden achterstand op die Catherine Compton. Dan kijken we naar Marianne Vos die dan daar in de verte aankomt. Ja, toch ook een handje om. Omhoog. Maar je ziet het wel aan de gezicht dat ze toch wel een beetje teleurgesteld is. Maar we gaan naar Ronald van der Geer. Het is over en uit voor Ajax als het nog aspiraties dachten hebben, want Ismail Vastermans, de centrale verdediger maakt de 3-0 voor FC Utrecht. Het begint allemaal bij een afgeslagen corner. Die genomen wordt door Brouwers. Dan wordt de bal weer opgepakt op het middenveld. Mertens naar Stilberbouwer. Die zoekt ondanks de aanwezigheid van Eno de achterlijn. Ja, die centrale verdediger staat daar nog in dat zasselgebied van Ajax. En kan die bal binnentikken. Voor de derde keer is Stekelenburg geslagen. En Utrecht, wat dus in de tweede helft op de counter speelt, heeft de derde goal te pakken. En het wordt gevierd. Als ware er een cup is binnengehaald op de bank van FC Utrecht. En dat is misschien ook wel terecht. Want het gevoel is goed. En Utrecht levert een hele, hele goede prestatie hier. 3-0 de voorsprong met nog een minuutje of acht. Utrecht, Ajax 3-0. Gio, maak je verhaal even af over het fietsen. Ja, natuurlijk nog één mededeling. Daar zat u waarschijnlijk wel op te wachten. Sanne van Paasen inderdaad wint de wereldbeker. Want ook zij kwam juichend over de finish op de vierde plek. Ze kan goed rekenen. Net trouwens als Lars van der Haar eerder bij de belofte. De Nederlander, de Europees kampioen, die daar ook het wereldbekerklassement won. Maar nu was het Sanne van Paasen die bij de vrouwen gewoon cool meereed, Cool rekende. Wist dat ze met die vierde plaats zeker is van dat tricot. Zij mag straks daarboven op dat podium gaan staan als winnares van de wereldbeker ondertussen kan ik u melden dat het niet al te best gaat met interieur de vloeg van Wesley Hij staat vlak voor tijd tegen Oudenaarden met 3-1 achter en dan het schaatsen ja. net als gisteren was Jenny Wolf de beste op de 500 meter bij de wereldkampioenschappen sprint in t -Alf. en net als gisteren zorgde Margot Boer voor de tweede tijd op die afstand Jeroen Stekelenburg sprak met Boer ja iets langzamer dan gisteren betekent dat ook dat je dan ontevreden bent nou op zich niet ik reed wel een goede kruising ja die binnenbocht was iets voorzichtig waardoor de... Je dan net wat langzamer rijdt, inderdaad. Ja, je ziet ook wel bij sprinten dat, dat anderen ook moeite hebben met altijd maar goed rijden. Zoals Kodaira die eruit valt. Kun je, ja, leidt dat er dan toe dat je na afloop zegt van ja, biedt ook wel weer perspectief? Ja, nou ja weet je niet. Je uh, moet nooit naar anderen kijken natuurlijk. En, uh, Kodaira rijdt een hele Nou gewoon geen goede. Dus die uh, valt weg in ieder geval. <laughs> nou en dan uh, zit redelijk dicht bij elkaar straks voor de duizend meter... Uh, dus dan wordt wel heel gevecht. En uh, ja, de ene keer gaat, uh, gaat het hier wat beter dan de andere keer. En nu uh, het was nog steeds geen slechte. Alleen uh, niet zo goed als gisteren. Ja, als je naar jezelf kijkt, was het dan moeilijk om naar die teleurstelling van gistermiddag, van die duizend meter... om dan vandaag weer helemaal fris aan de start te verschijnen? Nou, het viel al mee. Uh, gewoon even flink gebaald. En toen uh, even hier weer naar de baan voor me aan de afscheid... Even, even ergens anders zijn met je hoofd. En dan s'avonds daarna gewoon weer voorbereiden voor, uh, voor vandaag. En uh, het is een nieuwe dag. Het zit dicht bij elkaar. Dus uh, er is nog niks verloren. Dus je moet daar ook zeker niet uh, de, de kop bij neer laten hangen. En dan gewoon uh, naar vol voor gaan. Heb je enig idee hoe die duizend van gisteren in jouw hoofd doorwerkt naar de duizend van vandaag? Heb je daar dan angst voor? Nee, ik dan ga gewoon uh, weer een nieuwe duizend in. En, uh, ik ga hem zo goed mogelijk rijden. En, uh, zoals ik vandaag de kruising rijden, zo moet ik gewoon straks op de duizend ook rijden. En dan, uh, dan raak ik ze. En dan uh, komt er wel snelheid in. Dus dat gaan we maar doen. Dan wordt het knokken voor een podiumplek. En ja, wat het saillant maakt, is dat het ook echt knokken is met je teamgenoot. Want Gerrit, er staat twee hommers op jou voor. Ja, dat klopt. Dat wordt knokken. En uh, nou ja, we willen samen ook nog wel we kijken allebei denk ik naar boven. Nog naar de tweede plek. En dan... Uh, Staan we staan iets van twee tiende achter Bol, dus 14 op de duizend. Als we een goede rijden, dan moet dat kunnen, maar uh, ik moet het eerst maar even doen. Dat is een truc, een goede duizend meter. Ja, zeker weten we. Zes. Dank je wel. some time. Kijk, ja, is niet zo'n cufferspecialist, ben ik. Maar dit is natuurlijk heerlijk. Amy McDonald met de man zelf, Ray Davies, die de Kings was en is ongeveer Dead Street. FC Utrecht op weg van de tiende naar de zevende plaats op de ranglijst. En dat tegen Ajax. Ronald van der Geer. Met een dik en dik verdiende overwinning. Want dat het een overwinning gaat worden, dat is wel duidelijk. De 3-0, als we richting de 90 minuten staan, uh, gaan. Ja, zal er zal misschien nog verandering komen in de score. Maar dat het een overwinning wordt van FC Utrecht. Ja, dat is natuurlijk wel zeker. Utrecht nu weer in de uitbraak. Wie wordt daar weggestuurd? Gilderim, Die zojuist in het veld is gekomen bij FC Utrecht. Voor uh, Eduard Duplan, maker van twee treffers in de eerste helft. En Neesu is gekomen voor Lenski. En zo mag iedereen van Tom Duchattier meegenieten van de overwinning van FC Utrecht. Als Ajax het nog eens probeert met. Eusbilic aan de rechterkant namens de ajax Halverwege de helft van Utrecht. Maar loopt zich dan weer vast op Mertens. Riem zoeken. Nou, eerst Brouwers, dan Assade. En vervolgens dan Mertens. En die krijgt dan een tik van Eusbilic. Nou, dan komt de volgende kaart aan. Vertongen heeft er net ook alleen gekregen toen hij de doorgebroken strootman naar de grond werkte. En nu krijgt Eusbilic er een. Omdat hij een tik uitdeelt richting Mertens. En zo loopt de Ajax dus ook qua kaartenlast nog wel wat schade op in deze wedstrijd. Want eerder is ook 1-0 al op de bon. Omgegaan in dit duel. Vrij trap blijft dus staan voor FC Utrecht. Twee minuten extra speeltijd slechts in deze wedstrijd. Ja, Utrecht speelt een soort gallery play. Geniet van datgene wat er allemaal vanaf de tribunes wordt geroepen richting de mannen van Tondu du Chatelier. Maar Utrecht heeft fantastisch gespeeld deze middag. Heeft agressief gespeeld. Heeft als een collectief gespeeld. Heeft prima de kansen benut die er dan waren. Misschien had dat nog wel wat beter gekund. Maar heeft gewoon een goede ploeg en is vol vertrouwen dus uit die winterstop gekomen. Ook al gezien de 2 0 overwinning tegen VVV. Nu Mertens namens FC Utrecht komt vanaf links nog eens naar binnen. Is van de wiel kwijt. Is 1 ook kwijt. Combinatie. Dan met Hilderim. En dan komt hij net te kort met ons dus in het strasselgebied. En uh, kan, kunnen vertongen. en Stekelenburg verdere schade voor Ajax voorkomen. Lange bal weer richting uh, de Jong. De spits dus die het zo zwaar heeft gehad in deze wedstrijd. Eigenlijk nauwelijks is aangespeeld. Nauwelijks een stempel op het duel heeft uh, kunnen drukken. Maar ja Ajax is helemaal niet in goede doen geweest in uh, deze wedstrijd. En het lijkt erop dat dat altijd tegen FC Utrecht uh, moet gebeuren. Zoals eerder gezegd is al voor Jaar verloren en nu dus weer vrij trap nog voor Ajax. Snel genomen, de jong. Erikse Randschaselgebied. De jong. De jong penalty-stip. De jong. En vorm met een prima redding. De jong, hij maakte bij de toen al verloren wedstrijd in de Amsterdam-Arena nog een goal die er niet toe deed. Nu scoort hij bijna weer. Maar nu is het vorm die het tegenhoudt. En dan maakt Bos een einde aan dit uh, duel vol beleving. Waarin Utrecht uh, nu nog ruimte heeft voor een uh, ereronde ronde. Want die gaat ongetwijfeld volgen. En de euforie van Ajax. Ja, Frank de Boer probeerde het te temperen. Ik zei al van ja, natuurlijk kan het niet zomaar in één keer anders zijn. Nou, dat blijkt wel vandaag. De euforie was uh, terecht uh, getemperd, werd terecht getemperd door uh, Frank de Boer. Want dus je zou zeggen, Ajax was weer een beetje het Ajax zoals we dat kenden voor het aantreden van Frank de Boer. Maar de verdiensten natuurlijk ook voor FC Utrecht. Dat met een prima teamprestatie met 3-0 wind van Ajax. Ajax vliegen dus met 3-0 daar. Eh, speelde van de week nog een eh, klassieker, althans op papier... want het was tegen Feyenoord en eh, daar gaat het ook helemaal niet goed mee. 14e ze en de rust van die winterstop eh, bij Feyenoord... is snel verruild voor een crisissfeer emotionele persconferentie van Leo Beenhakker van de week... toen de kansloze nederlaag tegen Ajax en gisteren... dus de thuiswedstrijd tegen de Graafschap... wat voor een nieuwe deceptie zorgde de 1-0 nederlaag. Spelers liepen huilend over het veld na afloop. Het legioen riep veel dingen zoals schaam je dood en dergelijke... klonk het vanaf de tribune. En Bij de algemeen directeur van Feyenoord, Erik Gudde, kwam dat hard aan. Ja, dat doet zeer. Dat zag je ook bij die, uh, met name die jonge jongens, die natuurlijk huilen van het veld gaan. Uh, dat is wat laatst wat ze willen, wat wij met z'n allen willen. Uh, maar het doet natuurlijk wel zeer als het nou, je eigen publiek zich uh, met alle begrip voor de teleurstelling natuurlijk tegen je keert. Dat, uh, dat gaat wel er door meer en meer, ja. Heb jij al supporters gesproken? Ja, als je van uh, het gebouw hier naartoe loopt, dan loop je natuurlijk wel een paar dagen, uh, tegen het lijf. Die natuurlijk buiten ontevreden zijn. Het blijft wel rustig buiten het stadion. Dat is dan toch wel weer positief op deze vervelende avond. Ja, wij hebben ook met, uh, met de belangrijke kernen denk ik, van de supporters. Uh, natuurlijk zo open mogen gecommuniceerd. Vele contacten. Uh, daarmee hoop je ook begrip voor de situatie te kweken. Uh, dan nog begrijp ik de ongelooflijke mensen teleurstelling. De want dat gaat bij iedereen nog meer gaan meenemen. Hey, dan heeft Mario Been dit seizoen al een paar keer gezegd. Ja, ik realiseer me heel goed dat elke andere trainer. Uh, had moeten wijken in deze situatie. Zat zijn positie voor jou nu ter discussie? Nou goed, elke andere trainer moet wijken. Uh, ik geloof daar echt nou totaal niet in om uh, gekke dingen te gaan doen. En uh, in, in trainingsmutaties, daar gaan ook absoluut niet in. Het is niet om uh, Mario erin uh, te herhalen of om in clichés te vervallen. Maar juist in deze situatie moet je gewoon waanzinnig hard blijven werken. Maandag, dinsdag, op de want, en uh, heel dicht bij elkaar blijven. Niet met vingertjes gaan wijzen, niet allerlei schulden gaan lopen zoeken. Dat lost echt helemaal niks op. Nee, maar er zit ook geen vooruitgang in. Geen enkele zelfs. Het gaat nee. achteruit. Nee, dat klopt. Ik, uh, ik had gedacht voor de winterstop drie is met met overigens geen goed spel. Uh, dat helpt, hè, want dan, dan krijg je er wel weer vertrouwen in. Dat hadden we door willen trekken in het trainingskamp en nu. Uh, en dat is, uh, dat is waar. Dat valt niet te ontkennen. Uh, dus we die start toch maanden weer opnieuw moeten pakken. En met Twente uh, vandaar toch wel het weer uh, moeten proberen. Maar heb je nou diep van binnen? Uh, want we kennen je al wat langer. Je bent zo open mogelijk altijd. Zo kennen we je echt een heilig geloof dat dit goed komt. Ja, kijk, in resultaten kan ik het niet uh, staven natuurlijk, uh, maar je kent ken de werkwijze. Ik bedoel, uh, dat, dat is een, een open boek, hoe er gewerkt wordt. Je ziet de cijfers uh, van, van, de, van de conditionele zaken. Uh, en dan zou je zeggen van, uh, wanneer iedereen daar met volle overtuigingen moet, dan gaan we er ook weer uitkomen. En dat ja, maar ik heb nog nooit een trainer horen zeggen, er wordt, er wordt niet lekker getraind. Dat zegt elke trainer. Nou, ik heb het niet over lekker trainen, ik heb het over gericht werken. En in, in mijn ogen uh, ziet, ziet dat op papier inderdaad gericht uit. Alleen, het telt alleen maar in de punten en dat laten we het nu toen niet zien. Andere kwestie, wat heb je tegen Martin van Geel gezegd gisteren, toen je hem belde? Dat wij een afspraak gaan maken. En dus is hij topkandidaat om hier technisch directeur te worden? Nou goed, we hebben vrijdag de uh, Raad van Commissarissen gehad, daar hebben we de verder invulling uh, besproken. Uh, naam en rugnummers, uh, dat vind ik uh, nooit zo netjes, maar goed, deze naam ontken ik niet, dat is, dat is duidelijk. En uh, ik zou graag voor kwal gaan, uh, maar ook zorgvuldigheid uh, telt. En, uh, dus uh, tijdpaden, uh, daar kan ik verder niet op ingaan. Vertelde feyenoord directeur Erik Gudde dus aan uh, Jan-Dirk Stouten bij Radio Rijnmond. Geen sprake van dus dat er iets met de trainerstraf gebeurt. De technisch directeur wordt wel vervangen. Oké, okay. we gaan naar het WK sprint zo'n beetje halverwege de 500 meter bij de mannen. Sebastian Timmerman. Als het ritje erop zit van Roman Kretsch, die gestart is, de Kazachter tegen Nakajima uit Japan... dan zijn we inderdaad halverwege deze tweede 500 meter. De Italiaan Hermano Ioriati heeft de snelste tijd op zijn naam staan met 3556. Veel sneller was hij dan gisteren klein, heel, heel klein opstekertje voor Gianni Romme. De coach van de Italianen die weet dat hij Enrico Fabris waarschijnlijk de rest van het seizoen niet meer uh, kan inzetten vanwege een rugblessure die maar niet overgaat. Fabris mist uh, sowieso het WK allround in Calgary, maar waarschijnlijk komt het WK sprint of de WK afstanden ook uh, veel te vroeg voor hem. Kretsch uit Kazachstan wint deze rit, maar uh, komt niet in de tijd met uh, van uh, Eoriati. ste langzamer, Eoriati blijft dus eerste staan. Jan Smekens is dadelijk de eerste Nederlander die in actie hij komt. Hij rijdt dan tegen Rio en Haga en heeft wat goed te maken na gisteren toen de 500 meter van Jan Smeekens tegenviel. Hij kwam niet verder dan de 14e plaats. Daarna zien we Jan Bos bezig met zijn afscheidstournee. Zijn laatste WK sprint. 12e na de eerste dag. Niet super slecht, maar ook niet goed. Niet super goed. Niet wat we ervan verwacht hadden. We hadden hem hoger ingeschat dan Kjeld Nuis, die het heel goed doet. Vijfde na de eerste dag. Eigenlijk de best of the rest. Hij is de uh, eerste uh, volgende na dat groepje van vier. Dat strijd om de podium plaatsen en om de titel. Tae-bum-mo is een van die vier. De Koreaan rijdt in de voorlaatste rit straks tegen Shawnee Davis. Onderling verschil tussen hen slechts zeshonderdste van een seconde. En in de laatste rit moet Stefan Groothuis zijn hoofd erbij houden. De leider in de stand na de eerste dag heeft vijfhonderdste voorsprong... op zijn directe tegenstander van dadelijk op Kew Yook Hij mag geen fouten maken, hij moet zijn hoofd erbij houden... en dan zit er wellicht iets heel moois in vandaag voor Stefan Groothuis. Om. Ze betaalt de huur van de lege fles. Ja, die kan <laughs> ze stil van gaan wonen voor. Amy Winehouse en Back to Black. Radio 1, het NOS journaal. Het is als ik een beetje langzaam praat half drie precies. Hier zijn de hoofdpunten met Dick Tehaak.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 Het rondje langs de velden beginnen wij in Venlo in de koel. VVV tegen koploper PSV, Bas Tichler. Net begonnen het is 0-0, maar PSV had al op een 1-0 voorsprong kunnen staan. Geknoei op het middenveld bij de ploeg uit Venlo van Toot. Het schot van Toivode, maar net voor langs en VVV zou het dat nog nodig hebben, is gewaarschuwd. Eén debutant aan Venlo's kant in het elftal, El Akjawi, gehuurd van Heerenveen. Hij vervangt de geschorste fleuren. Die na zijn rode kaart tegen Utrecht afgelopen week twee wedstrijden aan zijn broek heeft gehad. En bij PSV natuurlijk het post tijdperk. Hoe zou dat worden ingevuld? Dat was eigenlijk al niet echt meer een verrassing. Hutchinson is rechtshalf. Staat daar naast Engelaar. Dat betekent dat Manolev. En ook dat wist iedereen eigenlijk al. Gewoon de rechtervleugelverdediger is. Zo gaat Rutte dat doen. Zo gaat PSV dat doen in de eerste minuten. In Venlo is er dus nog niet gescoord. 0-0 bij VVV PSV. Gaan we schaatsen, want we krijgen Nederlanders in de baan. De 500 meter, Sebastian Timmerman. De 500 meter specialist Jan Smekens. die gisteren tegenviel. Kan hij anders zeggen? Met de 35-71 en slechts de 14e plaats. op zijn eerste 500 meter. die hij reed op een WK-sprint. Nu moet hij het beter gaan doen. Hij staat 15e in het algemeen klassement na de eerste dag. Zijn tegenstander komt uit Japan: Rio Haga. Snelste tijd inmiddels op naam van een Japaner Akio Otta. 35 0 We naderen dus vandaag weer de grens van de 34 seconden. De enige die gisteren in die 34 seconden wist te rijden was de winnaar van de 500 meter Qiu Lee. Otta deed het veel beter dan gisteren. Reed een halve seconde sneller dan gisteren. Eens kijken of Jan Smekens daar ook in slaagt. Nu start hij in de buitenbaan. Gisteren ging het in de binnenbaan helemaal mis bij de start. De tweede valse start die leekheid te maken. Toch werd hij nog weggeschoten. Daarna na een uh, misser en nu weer een valse start voor Jan Smekers in de buitenbaan. Toen, gisteren dus ook nog eens een misser in de eerste binnenbocht. En daardoor kwam hij dus niet verder dan die 35-71. Nu duidelijk te zien dat hij de valse start maakt. En dus moeten deze twee heren weer terug. Jan Smekens, 23 jaar debutant is op dit wereldkampioenschap sprint, Nadat hij zo verrassend tweede werd op het Nederlands kampioenschap dit jaar. Maar wel op ruime achterstand van Stefan Groothuis. Die is zich inmiddels aan het warmrijden. Dat hebben we Seany Davis ook zien doen. En die ging bij dat warmrijden op een gegeven moment zelfs nog bijna onderuit. Dat gebeurde uh, palver onze neus bij de inrijbaan waar die uh, om uh, Akio Otta en Tucker Fredericks heen moesten die aan het uitrijden waren. En dat was even een uh, raar momentje, even een schrik momentje ook voor de mensen die daar zitten in die eerste bocht die dus Davis bij die training bijna onderuit zag uh, gaan. Dat ging goed. Eens kijken of de tweede start van Jan Smeekens en die Rioi Haga ook uh, goed gaat, want dat moet ze zo. Smeekens 15e. Haga staat 13e na de eerste dag, maar is een 500 meter specialist, want hij werd vijfde op die 500 meter gisteren. Smekens zakt wat langzamer in en toch weer een beetje aan het bewegen. Maar er wordt weer gewoon weggeschoten tegen Haga. Dus zij aan zij gelijk opgaand op de eerste 100 meter zijn de openingen 9-7 voor beide rijders. Dat zijn goede openingen. Dat mag je verwachten van 500 meter specialisten. De eerste bocht loopt ook veel beter bij Smekens dan gisteren. Nu was dat dus een buitenbocht. Heeft meer snelheid ook dan Haga. Gaat er al naartoe. Nu de binnenbocht die moet Smekens zien te houden. Moet zichtbaar een beetje inhouden. Moet met zijn hand naar het ijs toe. Weer een missen dus voor Smekens. Maar Haga rijdt hij wel op grote achterstand. 35-03 is de te kloppen tijd. En die gaat eraan. Ja hoor. 34-99. Een mooie tijd voor Jan Smekens. Daarmee maakt hij heel veel goed naar gisteren. Hij is de eerste vandaag in de 34 seconden. En steekt daarmee zijn vuisten terecht op. Want het is ook de eerste keer dit seizoen dat Jan Smekens in de 34 seconden weet te rijden. 35-04 was tot nu toe zijn beste seizoen. 34-99. Ondanks die misser in die tweede bocht. En ondanks toch weer die moeilijke start. Hij zit maar 1800 ste van een seconde boven het barenkoor van Jeremy Wooderspoon. Hij doet gewoon mee internationaal op die 500 meter. En dat uh, belooft ook nog wel het een en ander met het oog op die WK afstanden. Later aan het einde van dit seizoen in uh, Insel. Waar Smeekens uh, mee gaat doen voor de wereldtitel 500 meter. Dit was goed. Dit was een goede 500 meter. Ondanks dus... Die misser, dat zou je dan het enige minpunt kunnen noemen. Volgende rit, want we gaan gelijk door weer met een Nederlander. De man van 35 jaar inmiddels. Die in 1996 zijn debuut maakte op een WK-sprint. En in 1998 in Berlijn historisch heeft door als eerste Nederlandse man wereldkampioen te worden op de sprint. Jan Bos dus. Dat is ook de enige keer dat hij het werd. Daarna volgden nog wel podiumplaatsen. Het jaar erop, in 1999, werd hij namelijk tweede. En in 2006, hier in Heerenveen, eindigde hij op de derde plaats... achter Joe Cheek en Dimitri Dorofeev uit Amerika en Rusland. En misschien had hij het in 2008 ook wel weer moeten doen, zo'n podiumplaats. Maar toen ging hij onderuit, op de zondag, op de tweede 500 meter... Nu rijdt hij tegen Danny Morrison. Het ready heeft geklonken. Beide heren staan prima stil. Er zijn dus goed weg. Gisteren Jan Bos, 35-71. Dat kon ermee door. Ze duizend meter. Dat viel een beetje, die viel een beetje tegen gisteren. Het is dus te zien dat de 2000 meter specialisten in de baan zijn. Al valt de 10-21 van Jan Bos wel tegen. Hoor. Dat uh, moet toch wel behoorlijk sneller. Ook de eerste bocht loopt niet helemaal vlekkeloos. Hij heeft moeite om uit te versnellen. En eigenlijk zie je nu pas in het rijden van Jan Bos... die wat dieper gaat zitten op de kruising... dat het ritme daar een beetje gekomen is. Maar het begin van de 500 meter was niet goed. Morrison komt ook terug in de binnenbaan. Zij aan zij op de laatste 100 meter. Maar dit wordt geen 34-99. Zoals Jan Smekens dat deed. Voor de tijden van boven de 35,5 seconden. 35-84 voor Bos. 35-86 voor Morrison. Wat doet de nederlaag van Ajax met Groningen en FC Twente? Mooie wedstrijd op papier, Henk Kok. Nou, het zou best een leuke wedstrijd kunnen worden. We hebben zes minuten gevoetbald. En ik heb Twente al veelvuldig in het 16 meter gebied gezien van de doelman van FC Groningen, Luciano. En FC Groningen was er ook een keertje gevaarlijk dicht bij het doel van Michailo van kopbal van Voltsen op een flank voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Maar de kopbal van die ging via het achterhoofd van de Oniewo, de nieuwe man in de ploeg van FC Twente, de Amerikaan. Die van de Milan is gekomen, die ging uh, over de doellijn heen. En dat levert alleen maar een hoekschop op uh, voor FC Groningen. Allemaal een hoekschop voor Groningen. Aan de linkerkant van het veld biedt me even de gelegenheid om iets te zeggen over de personele bezetting. Ruiz uh, zit niet op de bank, niet bij de selectie. Misschien woensdag tegen PSV heeft de ministerblessuur ondergaan. Theo Janssen zit wel op de bank, maar is een week lang ziek geweest. En misschien wordt hij in de slotfase of ook nog 20 minuten ingezet. De hoekschop is genomen aan de linkerkant van het veld. Is door de iets genomen, maar dat levert helemaal uh, niks op voor FC Groningen. Bal is over de zijlijn gegaan. En als ik kijk naar de opstelling van Groningen, dan is Sparven niet bij. Sparf, die moet nog een schorsing uitzitten. Leuke wedstrijd tot nog toe. Twee aanvallende ploegen. Voetballende ploegen ook. Groningen mag graag voetbal en druk zetten op de helft van de tegenstander. En Twente is altijd wel een ploeg om tegen de voetballen. Goeie overwinning behaald op Heracles, Maar Heracles was absoluut niet het beste afgelopen woensdag. Ik was in de Groelsvesten. Ik ben naar 4-0 weggegaan. Het werd nog 5-0. En FC Groningen heeft een wat moeilijkere periode achter de rug. Denk maar even aan de bekerwedstrijd tegen Geenermuiden met 3-2. moeite gewonnen. Een FC Twente, de bal bij Onier. Woensdag speelt hem even terug naar Douglas, dus op de helft van de FC Twente. En dan even terug naar de Michailov, de doelman van de Twentenaren. Beide ploegen staan voor een cruciaal weekje. Groningen vandaag tegen Twente, kan Ajax passeren op de ranglijst. Woensdag de bekerwedstrijd tegen Utrecht en dan zondag Heerenveen. Ron Jans is in het stadion aanwezig. En Twente, woensdag PSV en dan... Uh... Ja, dan, dan zondag Feyenoord. Dat wordt misschien wel wat gemakkelijker. En als ik dan toch de naam van Feyenoord noem. Feyenoord is de club die het laatst gewonnen heeft van FC Groningen. En dat is alweer een tijdje geleden. Het was op 28 februari van het afgelopen jaar. Een vrije schop. Een vrije schop voor de FC Twente Die wordt genomen door Lanza. Het halverwege de helft van FC Groningen komt de bal in het 16 meter gebied. En Luciano durft uit zijn doel te komen. Die pakt die bal weg voor het hoofd van Luc de Jong. En ook Douglas was mee naar voren gekomen. Maar die komt ook niet aan de bal. We hebben gespeeld een kleine 10 minuten 0-0 in de Euroborg. Dan gaan we eens even in het diepe zuiden kijken. Roda kan gewoon weer vijfde worden. En Excelsior wil Feyenoord weer in het vizier krijgen, Andy. Ja, dat is eigenlijk waar het om gaat vanmiddag in Kerkrade. Waar men hier een beetje van uitgaat dat het een makkelijke overwinning wordt. Maar hoe anders zijn de eerste paar minuten 0-0 de stand. Maar de eerste kans was voor Excelsior, voor Fernandes. Die zijn voet tegen de bal zette. Een lage voorzet. Maar Titon, een uitstekende Poolse keeper van Roda, wist de bal tegen te houden. Nu is Roda in de aanval met Matjoker. Matjonker probeert de koppen, krijgt een klein deurtje in de rug. Gezien door scheidsrechter Michel Winter, een van de jonge uh, coming men van de, het Nederlandse scheidsrechter. Michel Winter, goede scheidsrechter, 32 jaar, heeft dit gezien. En dan krijgen we een vrije trap voor Rodi SC. halverwege de helft van Excelsior. Uh, aan de linkerkant een beetje en dan gaat Anouar Hadouir zich uh, daarvoor melden. Daar komt die uh, vrije trap, hij steekt het rechterhandje omhoog. Hij gaat richting de tweede paal. Daar kan gekopt worden, maar wel door iemand van uh, Excelsior. Bergkamp, maar dan uh, is het ook meteen de forse linker van Rijnkoolwijk... die voor opruiming zorgt ten koste van een inworp. Het staat hier 0-0. We hebben gespeeld in het Diepe Zuiden. 9 minuten bij Rode SC tegen Excelsior. We gaan even naar VVV-PSV. Bas Tegelig. Tegenvallen voor PSV. Marcello al na 10 minuten geblesseerd naar de kant. Hij raakte geblesseerd toen hij een schot van Boijmans probeerde te blokken in het begin van de wedstrijd. Hij naar de kant en Rodriguez zijn vervanger die dan nu naast Bouma moet gaan staan. VVV mag een vrij schot nemen. 0-0 stand, 11 minuten gespeeld. En Die bal die gaat voor het doel van Isaacson komen, maar die komt wel heel diep. Zodat de aanvallers van VVV en de koppers die zich daar hadden gemeld alleen maar omhoog kunnen kijken en denken dat is leuk geprobeerd. Maar daar komen wij niet meer bij. Vangbal van de doelman. bezit voor PSV met Engelaar in de middencirkel. Die opent naar de rechterkant. Rechtsbek. Manolev. Die altijd wel graag wil en komt. Nu laat Lens zich wat zakken. Kan Manolev er overheen denderen. Dan wordt hij niet meer bediend door Lens. De bal gaat terug naar Engelaar, de aanvoerder. Hij heeft de aanvoerdersbal om zijn arm. Draait wat, kapt wat en geeft dan de bal aan Berg. Die zich ook al uit het punt van de aanval heeft laten zakken. Nou staan daar wel heel weinig mensen. Moet de bal toch weer terug naar Rodrigues. Zijn eerste balcontact. Mag even voelen. En hem dan weer teruggeven aan Engelaar. Halverwege de venloze helft. Goede bal naar Hutchinson. Die is doorgelopen. Ruimte bij Zuzak. Linkerkant moet de voorzet komen. Dat is de Honga wel toevertrouwd. Daar is Toivode bijna maar De bal wordt door VVV via Patrick Power over het doel gekopt. De doelman, Bejois. Leek eigenlijk al verslagen. Een zachte bal over zich heen vliegen. Maar Pauwe is daar attent. Goed meegelopen met Toyvode om de bal bij de tweede paal over de lat te koppen. En zo krijgt PSV weliswaar een hoekschop. Maar is het ergste gevaar dus wel verdwenen. De drukte komt dus nu daar. Aan die kant. Doetzak gaat trappen. Dat doet hij vanaf de rechterkant indraaien. Gevaarlijke bal. Doorgekopt door Toyvode. En dan binnengewerkt door Bouma met een schitterende actie. Want hij hangt in de lucht bij de tweede paal. En die bal die door Toyvode wordt doorgekopt komt precies op de buitenkant van zijn schoen. En dan zit hij er werkelijk formidabel in... en mag PSV na 13 minuten een feestje gaan vieren in Venlo... want staat de ploeg van Fred Rutte op 1-0. Wij gaan schaatsen, Sebastian Timmerman, de 500 meter. Met Kelt Nuis in de baan, die verrassende nummer 5... na de eerste dag van het wereldkampioenschap sprint. Hij deed het prima gisteren. Eerst al met de achtste plaats op de 500 meter... in een persoonlijk record van 35-48... En daarna volgde de vijfde plaats op de kilometer in 1.09.88. Ietsje langzamer dan dat hij dit seizoen al wel was. Maar goed genoeg dus om zich daar toch prima te nestelen boven in het algemeen klassement op de vijfde plaats. En dat voor een rijder die pas afgelopen maandag wist dat hij hier mocht gaan rijden. Omdat hij de skatehof afgelopen maandag won van onder meer Simon Kuipers. Een coole kikker, tenminste. Zo komt hij in ieder geval over als hij daar staat zo vlak voor de start. Maar er zal veel omgaan in het hoofd van Kjeld Nuis, Want het is nog wel eens moeilijk voor hem... om de... Rust te bewaren. Jamie Gregg uit Canada is zijn tegenstander. 25 jaar, de nummer 7 in het klassement na de eerste dag. De uh, beste 500 meter man uit Canada, nu Jeremy Waterspoon, is gestopt. De Amerikaanse start met de hand aan het ijs. De atletiek start voor Gregg. En Nuis nice doet het gewoon op de manier zoals wij het in Europa altijd gewend zijn geweest. En ze zijn beide goed weg. In ieder geval is Gregg... Beter op de eerste meters dan Kjeld Nuis. En hij opent de 9.76. Oei Nuis. 10.02 dat is al niet zo goed. En dan moet hij ook met de hand naar het ijs. En dat is dan ook niet zo lekker voor Kjeld Nuis. Bij het ingaan van die bocht. Tikt hij met die hand ook nog een blokje weg. En dan moet hij veel meters goed gaan maken op Jamie Gregg. Dit is een missie voorlopig hoor voor Kjeld Nuis. Dat kan hem wel eens duur komen te staan met het oog op die goede vijfde plek die hij had. Want dan gaat hij in ieder geval ook veel tijd verliezen op Jamie Gregg. Die de rit afgetekend gaat winnen. 34.99. Die blijft staan de tijd van Smekens. 35-10 voor Greg, 35-68 valt dus tegen voor Kjeld Nuis die Greg ook voorbij ziet gaan in het klassement. Even snel naar de subtopper in de Euroborg. Groningen Twente, Henk Kok. 14 minuten gespeeld, nog 0 tegen 0. Vrij schop gezien van Tadic. En die werd in een strafschop van de FC Twente door Janko achterwaarts gekopt. Maar die bal kwam gelukkig voor uh, Michailov ook in zijn handen terecht. Het was een ongelukkig kopbal van Janko. Hij wilde die bal terugkoppen. Maar uh, ja, wegkoppen gewoon eigenlijk. Niet terugkoppen, wegkoppen natuurlijk. Maar die bal die ging richting Michailov. Bal nu in de middencirkel. Bal zit voor FC Groningen. Maar het is Douglas die met een beetje wilde trap probeert... de daar aan de rechterkant van het veld uh, in stelling te brengen. Maar die paas was helemaal niet goed. John is snel. 18 jaar nog maar, maar zo hard kon hij ook niet lopen. Wel nu aan de rechterkant uh, bij Evens. Evens speelt hem terug naar de uh, Grandquist. Die zal natuurlijk niet mee naar voren gaan in dit soort wedstrijden. En Kieftenberg zal ook niet mee naar voren gaan. Want die zich wel voor Schadley aan de linkerkant van het veld. Kieftenberg uh, werd even onder druk gezet door Janko. Speelt de bal terug op Luciano. En Luciano dan weer terug naar het middenveld. En dan komt de bal, die is helemaal niks opgeschoten in een tijdbestek van 30 seconden. Weer bij Grandquist. We hebben gespeeld ruim 15 minuten 0-0. En dan de twee belangrijkste ritten van de tweede dag... op de 500 meter helpersweg, zou ik zeggen, Sebastian Timman. Het is tijd voor de kopmannen, het is tijd voor de absolute grote namen... en dat is Shorny Davis en dat is ook Taebum, Mo of Mo Taebum... zoals ze dat in Korea zeggen. Zij gaan naar de startstreep, maar wij gaan eens naar in die outkamp. Waar het 1-0 is geworden, in Kerkraden voor de thuisploeg, rode JC... een schot van afstand van Jimmy Hempte wordt onderweg aangeraakt... en dus is keeper Kees Power kansloos... Hij uh, ziet dat het 1-0 is geworden voor Rode tegen Excelsior op een glad veld. Maar glad, daar weet uh, Sebastian alles van. Mo Teboum is beter vertrokken in de 500 meter dan Johnny Davis zoals je mag verwachten. 79 voor T. Mo. 10 9 voor Johnny Davis die met zijn hand naar het ijs moet. Precies op dezelfde plek waar hij bij dat inrijden bijna die missen maakte. En T. heeft Davis aan het einde van de kruising al te pakken. Onderlinge verschil, 600ste van een seconde. Davis loopt goed mee in de buitenland. De bocht, maar ziet wel dat Mo natuurlijk afstand heeft genomen. En de Koreaan, zoals we dat mogen verwachten, gaat hij de rit winnen. 34,99 de tijd van Smekens. Blijft staan. 35,01 voor Thebu Mo. 35,40 voor Shawnee Davis, die 1500ste langzamer is dan gisteren. En weet dat Thebu Mo hem voorbij is gegaan in het algemeen klassement. Met die duizend meter van later vanmiddag nog voor de boeg. Mo, dus Davis daar voorbij gegaan. En De Davis gaat natuurlijk wel veel tijd goed maken. Op Normaal gesproken op de 1000 meter. Moet 6600ste goed maken op die Koreaan. Die gisteren wel bij hem in de buurt zat. Dat verschil is dus ietsje groter geworden. Mede door die moeilijke bocht van Shawnee Davis. Die ook niet helemaal lekker weg was. En dan nu de laatste rit. De rit van Stefan Groothuis. Houdt hij zijn hoofd erbij? Dat uh, moet hij doen vandaag. Net zoals hij dat gisteren deed op de 500 meter. Hield hij zich zichtbaar een beetje in bij de start. Desondanks werd hij gewoon derde in 3521. De 1000 meter won die. Daar bracht hij Shawnee Davis een tweede op een volgende nederlaag toe. En daardoor gaat hij aan de leiding. Vijfhonderdste van een seconde. Het verschil tussen Groothuis en zijn concurrent van nu. Zijn tegenstander Q-Yook Lee. De drievoudig wereldkampioen sprint. Het kan een mooie dag worden voor Groothuis. Zijn coach is jarig. Zijn vader is jarig. En hij kan voor het eerst in zijn carrière een internationale prijs gaan pakken. Die hij nu nog mist. Maar dan moet hij zijn hoofd er dus bij houden. En mag hij geen fouten maken. Zijn stand en Groothuis is weg. Maar weer, weer doet hij dat heel voorzichtig bij de start. Heel voorzichtig rijdt hij weg. En daardoor verliest hij meteen al veel meters op Qiu Lee. Die er vandoor dendert. 9,62 en 10,01 is veel te voorzichtig voor Stefan Groothuis. Dit was echt een veel te voorzichtige start. Gooit bij de arm al in de bocht los. Die linkerarm ook los. En dan moet hij nu vaart gaan maken. Moet hij tijd terug gaan pakken. Meters goed gaan maken op Qiu Lee. 500ste is maar het verschil. En Lee is de buitenbocht al door. Nu pas Groothuis uit de bocht. En die gaat hier veel tijd verliezen op Kyu-Yuk Lee, de Koreaan die de rit gaat winnen in 34.77. Dat is ook de winnende tijd van deze 500 meter. En met 35.56 valt Groothuis tegen. En die 34.77 is ook nog eens 400 sneller dan kunnen we nu zeggen het oude barecord. Kyu-Yuk Lee rijdt een barecord in Heerenveen, wint de 500 meter en legt misschien wel een basis voor een vierde wereldtitel sprint. Want Groothuis geeft hier veel, veel, veel uit handen. Met deze tweede 500 meter twaalfde wordt hij slechts. Kiyuk Lee aan de leiding nu in het klassement. Tebe staat op 75 honderdste van een seconde tweede. Story Davis derde op 1 seconde en 41 honderdste van een seconde. En Groothuis vierde op 1,48. Het brons zit er nog wel in voorlopig voor Groothuis. Misschien zilver nog als Tebe in de fout gaat op de duizend meter. Maar het goud lijkt nu in één keer ver weg en dat was een dikke minuut toch heel erg anders. Uit Haarlem, the hype, and do you know. PSV uh, glimlacht tot nu toe bij al die ontwikkelingen op die velden. En zelfs staat het gewoon enorm voor, Bas. Ja, zo is het na 22 minuten voetballen doelpunt van Bouma. We voetballen trouwens even niet in Venlo. Wat gebeurt er? Het zijn net blijkt stuk. Oh. En nou, ja, het gekke <laughs> is dat dat pas aan het licht kwam. Je zou zeggen dat wordt van tevoren gecontroleerd. Maar dat heeft de grensrechter blijkbaar niet goed gedaan. Want... Uh, er wordt geschoten door VVV, aardig aanval. Moussa, die een bal voor het doel brengt, die wordt door PSV eigenlijk slecht uitverdedigd. Dan is Timmy Sela meegenomen en die schiet de bal in het zijnet. Maar vervolgens ligt die bal twee seconden later wel in het doel. Nou is er eigenlijk niemand die juist, omdat iedereen wel gezien had dat die bal toch wel een meter of anderhalf naast ging. Maar die is dus door dat gaatje in het zijnet gekropen. Nou, applaus nu voor de meneer die dat gefixt heeft. Dat heeft hij snel gedaan. Scheidsrechter zich de Kuipers, kijkt op zijn klok en zegt dan kunnen we weer. Zo is het oponthoud een minuutje maar geweest. En mag Isaacson een doeltrap gaan nemen. Want daar zijn we dus gebleven. Lens heeft nog op het doel geschoten van VVV. Het doel dat dus verdedigd wordt door Kevin Bejois. Die nog een behoorlijke redding paraat had. Ook daar. Een beetje een rare zwambe bal vanaf de rand van het strafhofgebied. Maar hij kreeg er nog een vuist tegen. En Isaacson heeft de doeltrap genomen. Die komt dan op het hoofd op het middenveld van Leemans. Moussa moet dan de lucht in in het duel met Pieters. Dat wint hij. Dat is uh, knap, want zo groot is hij niet. Komt die bal voor de voeten van Leemans opnieuw ter hoogte van de middenlijn. Dan speelt hij een beetje ongelukkige bal achter Timmy Cela. Terwijl die bal ook naar voren had gekund. Waar Moussa aan speelbaar leek. Evengoed wordt er dan door PSV een overtreding gemaakt. Zodat VVV verder mag met een vrije schop. VVV weet natuurlijk zal ze geen illusies maken in een duel tegen PSV. De koploper in Nederland. Maar toch weet uh, dat na de overwinning van Willem II gisteren. De wereld er plotseling toch wel weer een klein beetje anders uitzien. Dat ook de punten hier broodnodig blijken. De recht aan de bal. 10 meter hoog op zijn eigen helft. Paas de bal eroverheen naar Boyman, Sterk aan de bal gebleven. Opgevangen door Bouma. Maar krijgt de voet tegen de bal en kaatst hem al terug op de eigen helft. Zo mag VVV opnieuw gaan bouwen. PSV laat zich nu met uitzondering van Spitsberg terugzakken op de eigen helft. Toyfone is het zat en zegt uh, ik vind prima, dan ga ik ook wat jagen. En dan zal PSV, dat is nu al het geval, de bal vrij snel weer terug hebben. Want PSV is beter in het eerste kwart. 1-0 de voorsprong voor de ploeg uit Eindhoven. FC Groningen, FC Twente, Henkok. Kok. Vrij schop, komt in de 16 meter gebied. Wordt er wordt onder andere gekopt door Douglas. Bal is nog niet weg uit het 16 meter gebied. Dan gaat krankvis nog eens een keertje in de lucht in. En dan kan FC Twente uitverdedigen. En dat gaat gaan gebeuren door John. Die stuurt in de. Nu gaat John in de diepte. Die kreeg de bal van de Rosales mee. En John die probeert langs Kieftenbel te komen. Maar de Kieftenbel, de rechterverdediger van FC Groningen, grijpt goed in. Heeft de bal over de doellijn geschopt. Dus een hoekschop voor de FC Twente. Groningen voetbalt er goed mee. Maar in die eerste 20 minuten is de FC Twente toch wat betere ploeg. Wat meer beweging, wat meer tempo. Kan elkaar wat gemakkelijker vinden. Was gewoon de meest. Creatieve spelers in de ploeg van FC Twente. Ruiz natuurlijk en Theo Jansen in deze ploeg ontbreken. En dan kan misschien Twente ook nog wel eens een keer opbreken in deze wedstrijd. Vooralsnog is FC Twente beter. De hoekschop is genomen. Wordt er gekopt. Die kop wordt gekopt. Uiteindelijk kan FC Groningen kan die bal wegkoppen. Alvorens dat Duk dus bij die tweede paal die bal kon inkoppen. Moet die bal weer voorgezet worden. Een paasje met Brama heeft zich aangeboden op de rand van de 16. Brama probeert hem terug te leggen op Lanza Die ook de gele kaart heeft gekregen in deze wedstrijd. En dan komt de. De bal nog eens een keertje in het 16 beter gebied. Veel mensen van FC Groningen terug. Maar nu is de bal dan voor Hiarie en dan een beetje een wilde trap. En dat levert helemaal niks op. En Wendel kennelijk was uh, Wiskroof een beetje bang dat hier J die bal kon spelen op Matas. En dan had Matas ongetwijfeld een vrij veld voor zich gekregen. En daarmee was die trap van Brahma, was het trouwens, die een beetje wild die bal uh, wegtrapte. trapte. voor dat hier J dus uh, kon pasen op uh, Matas. De doelschap is uh, voor Luciano. We hebben gespeeld 25 minuten. En geen van beide ploegen heeft een echte kans op een doelpunt gehad tot dusverre. Roda Excelsior uh, verloopt volgens draaiboek Andy. Ja, zeker wat kerkraad draaiboek betreft. Want de 12.500 toeschouwers, ik vind het toch wat weinig hoor, voor bij Roda. Want je had het net over PSV, lachende ploeg. Maar ook Roda kan toch wel aardig lachen op die vijfde plaats met 32 punten. Zou zo maar op drie punten van Ajax kunnen komen. Want Roda staat met 1-0 voor. Door het doelpunt van, we geven er maar aan Hemten. Maar het lijkt erop dat het Soetsjuin was die de bal onderweg aanraakte. Dus een ploeggenoot van Hemten. Waardoor Kees Pouwen, de Excelsior-keeper, kansloos was. Nu is het balbezit weer voor Rodi. Dat na een uh, moeizame openings, uh, 5 minuten zeg maar, het heeft helemaal in handen heeft genomen. Kansen heeft gekregen via Jonker met een kopbal. Goede redding power en Willem Jansen net naast de man die naar FC Twente vertrekt. Uh, in principe aan het eind van het seizoen. Maar misschien wel in de winterstop nog in de komende weken. Uh, Balm zit voor Excelsior. Dat moet gaan vechten tegen die 1-0 achterstand in Kerkrade tegen Rode Eze. Het laatste nieuws van het WK Sprint in Heerenveen. Sebastian, wat is er aan de hand? De dag wordt uh, treuriger voor uh, uh, Stefan Groothuis. Want hij is uh, met zijn schaats door de lijn heen gegaan. En uh, dat is geconstateerd door uh, de Nederlandse scheidsrechter Jan Augustinus. En die uh, heeft besloten om Stefan Groothuis te diskwalificeren. Wordt nu ook omgeroepen inderdaad in 10.30. Hij heeft twee keer de lijn overschreden. Dat is die nieuwe regel, dokter Bibbe. Eerste keer mag het en de tweede keer word je gedisqualificeerd. Dus Stefan Groothuis die zijn titelaspiratie zal in de ijskast kon zetten na die uh, mislukte tweede 500 meter. Weet nu ook dat hij niet voor gaat komen in het algemeen eindklassement. Want als je gedisqualificeerd bent dan mag je de laatste afstand ook niet rijden. Dus het is een uh, treurige tegenvallende dag voor Stefan Groothuis. We gaan er even uit zo voor het journaal uh, van drie uur. U krijgt de tussenstanden bij het voetbal. PSV, de koploper, leidt in Venlo 1-0 door een doelpunt van Bauma. Roda leidt thuis. Hemte 1-0 tegen Excelsior. Bij Groningen Twente. De topper staat het uh, 0 0. En eerder op de middag legde Utrecht Ajax over de knie. 3-0 werd het daar in de domstad. Na drieën. Schaatsen, voetbal, paarden en wielrennen. Obey! Hongarije legt de pers aan banden. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert torenhoge boetes. Wie Orbán bekritiseert, wordt gezien als een politieke vijand die hij het liefst de mond snoert. And those preferably shut up. Maar wat is er nog meer aan de hand in het land dat juist nu voorzitter is van de Europese Unie? Hij wil de herinvoering van de cultuur en de politiek van het vooroorlogse regime van admiraal Horti. Ofwel één partij aan de macht. Luister vanavond rond half acht naar De Reportage in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.